We de Shaitan en de Rajim gemaakt, we hebben de Ahmad en de Ahmad en de Ahmad en de Ahmad en de Ahmad en de Ahmad wa de Ahmad en de en de Ahmad en de Ahmad en de Ahmad en de Ahmad en de Ahmad en de Ahmad en de Wa khair al-Hedi, Hedi Muhammad in Sallallahu alayhi wa sallam, wa sharral al-Omori mocht dat verder toe wa kulle mocht in bid'ah, wa kulle bid'ah in dolella, wa kulle dolella in finnaar. Beste broeders en zusters, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Het onderwerp dat ik met jullie inderdaad wil gaan behandelen, is het gedrag van de moslim. Het gedrag van de moslim is een visitekaartje naar buiten toe. En voornamelijk wij die in het Westen leven. Wij zijn het toonbeeld van de islam. In de ogen van de niet gelovigen. In de ogen van de mensen die niet weten wat de islam is. Wij zijn allemaal ambassadeurs van de islam. En wij hebben dan ook een goede naam. Een grote naam hoog te houden. En dat doen wij in eerste instantie richting die mensen toe... middels ons gedrag. Want als iemand van ons iets doet... en men weet dat hij moslim is... dan is het eerste waar die mensen over gaan denken... is dat opgene wat de islam dan voorschrijft? Zijn dat de dingen die die moslims doen? Dan hoef ik niks met de islam te maken te hebben. En dit is het nummer één. Het eerste waar die mensen naar kijken. Dus dit is de sleutel... De opening tot de da'wah. Als de opening niet aantrekkelijk is... ...dan zullen de mensen nooit hun doorgang vinden door die poort. De poort om binnen te treden tot de islam. Dus het is een taak, een plicht van ons allemaal... ...om een goed gedrag te vertonen. Vooral hier in het westen. Immers, de moslim, heeft als doel om op aarde... ...tot de weldoeners te behoren. En daardoor, vanwege die reden, op de dag des oordeels beloond te worden... ...door Allah subhanahu wa ta'ala middels het paradijs. En om dit doel te bereiken, heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons... ...in de loop der geschiedenis geleerd hoe wij ons dit mooie gedrag eigen moeten maken. Hij heeft dit geleerd door middel van het sturen van profeten en boodschappers. Door het openbaren van hemelse boeken... Al deze zaken dienen als leidraad voor de gelovigen. En ons voorbeeld, onze profeet en boodschapper is Mohammed (sallallahu alayhi wasallam. En hij was zoals jullie allemaal weten het boegbeeld, het toonbeeld van het beste gedrag. En Allah subhanahu wa ta'ala daar zelfs van in de Koran. Zeggende wa En waarlijk jij beschikt over een hoogstaand karakter. En datgene wat de moslim opgedragen is. is het volgen van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En het goed gedrag is iets wat in de profeet ingeplant was. Voordat hij de openbaring ontving, bestond hij, stond hij al bekend als de betrouwbare. Hij was nooit betrapt op een leugen. En iedereen was vol prijzing over zijn goede gedrag. En de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft ons ook hetzelfde geleerd in een overlevering die vermeld staat in Al-Bukhari zeggende inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Waarlijk de beste onder jullie zijn degene met het beste gedrag. Dus beste broeders en zusters, het vertonen van goed gedrag is ontzettend belangrijk voor de moslim. Niet alleen vanwege de wereldse voordelen die het heeft, Zoals goede betrekkingen en een goed islamitisch toonbeeld aan de anderen. Maar goed gedrag heeft ook het, het voordeel dat de moslim op jouw Qiyama daarvoor beloond zal worden. Een goed gedrag hier zal jou op jouw Qiyama Qiyamah baten. Mohammed sallallahu alayhi wasallam heeft namelijk gezegd dat er niets zwaarder weegt op de weegschalen op de dag des oordeels dan een goed gedrag. Er is niets zwaarder dat op de weegschaal geplaatst wordt dan goed gedrag. En toen de profeet Sallallahu alayhi wa sallam werd gevraagd wat de voornaamste reden is waarom mensen het paradijs binnen mogen treden, zei hij het volgende. Gods vrucht. Gods vrees jegens Allah subhanahu wa ta'ala en goed gedrag. Goed gedrag, beste broeders en zusters, kent een geweldige beloning. En degene die zich deze eigenschap eigen maakt, zal in aanmerking komen voor een geweldige beloning. We weten allemaal dat het vasten en het bidden twee van de meest geliefde aanbiddingen zijn bij Allah subhanahu wa ta'ala. Het hebben van goed gedrag geeft aan dat je beide van die beloningen zult krijgen. Dus de beloning van een vastende en de beloning van een biddende tegelijkertijd. Dat halen wij uit de volgende overlevering van Mohammed sallallahu alayhi wasallam, Waarin hij zegt... Inna la -yudrika bi Waarlijk, de gelovigen... Die zich kenmerkt door goed gedrag. Zijn rang is als een vastende en biddende in de nacht. Dus iemand die overdag vast en in de nacht het nachtgebed verricht. Die beloningen die die persoon toekomt. Al zou je die twee zaken niet doen maar een goed gedrag hebben. Dan komt jou dezelfde beloning toe. Al deze voorbeelden zijn voor jullie om te laten zien hoe belangrijk het hebben van een goed gedrag is. De beloningen die er voor staan en de gevolgen die het ook heeft. Want een goed gedrag daarmee baat je niet alleen jezelf, maar ook je omgeving. Goed gedrag moeten we tonen tegenover iedereen. In eerste instantie tegenover Allah subhanahu wa ta'ala. Want hij is degene die daar het meeste recht op heeft. Vervolgens tegenover Mohammed, sallallahu alayhi sallam. En vervolgens ook tegenover jezelf. En hoe vertoon je goed gedrag tegenover Allah? Door natuurlijk zijn geboden te gehoorzamen. En hoe vertoon je goed gedrag tegenover Mohammed sallallahu alayhi wassallam? Ook door de zaken die hij bevolen heeft te verrichten. En de verboden die hij ons, waarvoor hij ons gewaarschuwd heeft te mijden. En goed gedrag tegenover jezelf is dat jij jezelf goed verzorgt. Dat jij jezelf voorziet van kennis over jouw geloof. Dat jij jezelf, je nafs opvoedt en daarover later inshallah meer. En als het goed is, houdt een ieder van ons hier van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ook te kennen gegeven dat jij op Jamal Qiyama opgewekt zal worden met degene van wie jij houdt. Met degene van wie jij het meest de tijd hebt doorgebracht in dit wereldse, in dunya. Dus als wij van Muhammad sallallahu alayhi wa sallam houden en als wij daadwerkelijk bij hem in de buurt, in zijn nabijheid opgewekt willen worden op jouw al Qiyamah, dan zorgen wij ervoor dat wij goed gedrag hebben. Dit op basis van een opdracht die van hem is gekomen, zeggende Inna min ahabbikum ilay wa, wa akrabakum minni majlisan Yawm al Qiyamah ahasinakum achlaaqa. Waarlijk, de meest geliefde bij mij en degene van jullie die het dichtst bij mij is op de dag der opstanding is degene onder jullie met het beste gedrag. Dus maak jezelf het goede gedrag eigen en jij zal bij Mohammed sallallahu alayhi wa in de buurt opgewekt worden op jouw manier. Beste broeders en zusters, gedrag kent vele dimensies, kent vele vormen en iedereen heeft wel eigenschappen waar hij aan moet werken iedereen heeft wel slechte eigenschappen maar het gedrag is iets wat de mens eigen is met andere woorden het gedrag is van nature bij de mens en gedragsvormen kunnen worden aangeleerd gedragsvormen zijn niet alleen aangeboren gedrag kan ook aangeleerd worden en iedereen heeft wel slechte eigenschappen die bijgeschaafd moeten worden of soms zelfs helemaal verwijderd zouden moeten worden uit het karakter van iemand. Maar dit kan moeilijk zijn. En degene die daarvoor aangesteld is als eerste, dat ben jezelf. Als jij van jezelf weet, ik heb een bepaalde eigenschap waar ik echt aan moet werken, die echt niet door de beugel kan, dan zorg je ervoor dat jij jezelf opvoedt en dat jij zorgt dat die slechte eigenschap uiteindelijk verdwijnt. Zo kan iemand bijvoorbeeld die van zichzelf weet dat hij veel praat, zichzelf aanleren om zijn mond te houden. En dit zal stapsgewijs gaan. Je zal niet in één keer van iemand die in kletstante is, in één keer niks kunnen zeggen. Het gedrag moet stapsgewijs aangeleerd worden. Maar zolang dit gebeurt, zolang jij er naartoe streeft om een slechte eigenschap, weg te werken en jezelf daartoe op te voeden, dan ben je goed bezig. Het is geen eis om dat meteen van je eigen karakter weg te halen. De Koran leert ons ook bepaalde leerstellingen als het gaat om gedrag. Zo zien we bijvoorbeeld dat sabr, dat geduld, ons in vele plaatsen in de Koran wordt aangeleerd. Bijvoorbeeld in surat al vers 17, waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt En wees geduldig met wat jou treft. Voorwaar, zegt Allah, dat behoort tot de stevige zaken. Dat behoort tot de voornaamste zaken. Geduld. En ook in het volgende vers leren wij een bepaald gedrag om ons eigen te maken. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al araf Vers 199 En wend je af van de onwetende Waarom? Onwetende mensen Die kunnen jou wel eens Op jouw zenuwen werken Dat je soms je eigen grenzen te buiten gaat En dat je boos wordt Of dat je jezelf van binnen opvreedt En misschien rare dingen gaat zeggen of doen Dus als jij je onthoudt van dit soort mensen Dan zul jij dit gedrag ook niet vertonen en zal je jezelf ook niet aanzetten tot het slechte gedrag. Maar degene die een begin moet maken aan het verbeteren van je gedrag, dat ben je zelf. Zoals ze in het Nederlands mooi zeggen, een beter milieu begint bij jezelf. Zeggen wij hier, een goed gedrag begint bij jezelf. Je moet jezelf eerst opvoeden. Je moet zelf eerst het initiatief nemen om goed gedrag te vertonen. En aan jezelf te werken voordat jij op Allah zijn hulp kan rekenen. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt... in een hele duidelijke vers in Surah al-ra'ad... Inna allaha la bi hatta ma bi, hatta ma bi Waarlijk, Allah verandert de toestand van een volk niet... totdat zij hun eigen toestand eerst veranderen. Dus eerst moeten wij dat initiatief tonen. En de mens... heeft met heel veel personen in zijn leven te maken. Personen die... ...in niveau naast hem staan... ...die in niveau wellicht onder hem staan... ...maar ook zeker... ...personen die in niveau boven hem staan. Een snel voorbeeld daarvan zijn natuurlijk... ...Allah en de profeet. Die staan boven ons. En wij dienen ons op een bepaalde manier... ...te, manier te gedragen tegenover mensen... ...die boven ons staan... ...of die onder ons staan. Er zit een verschil in. Wij kunnen mensen die qua niveau onder ons staan... ...niet op dezelfde manier behandelen als mensen die boven ons staan. Bijvoorbeeld een leraar, die kan niet op dezelfde manier met zijn leerling omgaan, als dat hij met zijn eigen leraar omgaat. Een leraar verdient veel meer respect van de leerling. En een leraar kan dingen vragen van zijn leerlingen om te doen. En het is niet gepast om het omgekeerde te bezigen. Dus, wij hebben met vele mensen te maken in ons leven, bijvoorbeeld ook je ouders. Je ouders, hebben het recht op een bepaald niveau van respect van jou. Het is ook niet gepast dat jij jouw ouders gaat opdragen dingen te doen. Zij zijn degene die jou opdragen dingen te doen. Zolang dit natuurlijk in overeenstemming is met de Koran en Sunnah. Maar iets simpels, zoals het doen van boodschappen. Als jouw moeder jou vraagt, doe wat boodschappen bij mij bij de supermarkt. Dan moet je dat gewoon doen. Als je eens wist wat jouw moeder vermoeid heeft gedaan om jou te waren om jou ter wereld te brengen... dan is het doen van een boodschap bij de supermarkt... niks. Dat is daar niks bij vergeleken. Dus dat respect... moeten wij kunnen opbrengen. Op zijn minst. Er zijn dus verschillende gedragsvormen in het leven. Gedragsvormen met Allah... gedragsvormen tegenover de boodschapper... (sallallahu alayhi wasallam... gedragsvormen tegenover de metgezellen van Hem... gedragsvormen tegenover de geleerden... gedragsvormen met de ouders... Met de mensen, met jezelf en met de rest van de schepselen ook. En we zien dat voornamelijk de jongeren, tegenwoordig vooral, veel aandacht schenken aan hun uiterlijk. Voordat zij de deur uitgaan is hun gezicht natuurlijk hartstikke mooi opgemaakt. Haren zijn netjes gekampt. De baard is ook gekamd, Lekker geurtje op. Maar wat heeft dit voor zin als het gedrag die die mensen hebben oerlelijk is? Je uitstraling is wellicht prachtig. Maar zodra jij begint te praten en jouw gedrag begint te vertonen, is dat niet in overeenstemming met wat jij uitstraalt. Dus uiterlijk is niet alleen wat belangrijk is, maar het innerlijk is zeker belangrijker. Want iemand die misschien voor het oog niet aantrekkelijk is, maar heel zacht is qua karakter. En aardig en dienstbaar is tegenover de mensen. Hij zal veel sneller mensen naar zich toe trekken. ...dan iemand die er mooi uitziet, maar een lelijk karakter heeft. En die mensen wegjaagt van zichzelf. En een goed karakter vind je in je opvoeding thuis. Goed karakter leer je thuis van je ouders. Jouw ouders die voor jou het beste voor je hebben. Goed gedrag leer je niet op de straat. Goed gedrag leer je niet bij die criminelen op straat... ...die tot laat in de avond buiten zijn... ...en die oude vrouwtjes beroven... ...en winkels beroven, glazen, ruiten inslaan om een paar pakken sigaretten te stelen. Al billah. Die mensen, die zijn zo laag gezakt, van hun heb je niks te leren. Echt niet. Bij hun heb je niks te zoeken. Want een slechte vriend is, als je met hem omgaat, zo van invloed op jouw karakter... Dat jouw karakter zich ook daarna gaat vormen. En een mooie vergelijking die Mohammed sallallahu alaihi wasallam daarvan heeft gemaakt, is dat zij zijn als een ijzersmid. Als jij bij hen in de buurt zou zijn, dan zul jij of stinken naar die hitte, dat zij de geur van die hitte van zijn stal meenemen, of jouw kleding zal verbranden door de vonken waarmee hij werkt. En iemand die slecht is in karakter, waarmee jij omgaat, die heeft zeker invloed op jou. Ook al denk je misschien van niet, maar zolang jij met hem omgaat, zal hij die vonken ook op jou spetten. Beste broeders en zusters, het herstellen van de banden is ook iets waar vaak aandacht aan besteed moet worden, maar wat vaak door ons vergeten wordt. En de eerste, de beste band die wij moeten aansterken, is de band tussen ons en Allah subhanahu wa ta'ala. Jij die je inzet voor het succes in het wereldse leven, heb jij jezelf al verzekerd van succes in het hiernamaals? Stel jezelf die vraag en wees kritisch tegenover jezelf. Je doet zo je best voor je baas om 40 uren per week aanwezig te zijn op je werk... En je productie af te krijgen. zodat hij tevreden is over jou. en jij bij hem mag blijven werken. Maar hoe zit het met jouw taak tegenover Allah subhanahu wa ta'ala? Het hiernamaals, waar je zeker naartoe zal streven. daar gaat het om. Daar moet je succes hebben. Heb jij jezelf al van succes verzekerd op die dag? Zorg ervoor ook, beste broeders en zusters, dat jij. Een ander toewens wat je jezelf ook toewenst. En als jij het slechte voor jezelf niet toewenst. Gun dat ook niet een ander. Want je zult niet volledig geloven. Totdat jij datgene voor jezelf wenst. Wat je voor je broeder wenst. Totdat jij datgene voor je broeder wenst. Wat je voor jezelf wenst. Het goede dus. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt. La minu ahadukum. Nefsi. Niemand van jullie gelooft werkelijk totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst. Dan pas zul je volledig geloven. En Al-Futayl heeft gezegd Wallahi het is jou niet toegestaan om een hond of een varken ten onrechte schade toe te berokkenen. Laat staan tegenover een moslim. Een varken en een hond die wellicht als de laagste der dieren bestempeld worden. Ook al is dat zo. Je mag hun niet slecht behandelen. Laat staan het behandelen van een mens. Laat staan het behandelen van een moslim. Die natuurlijk veel hoger in rang staat tegenover die dieren. Moslims hebben rechten tegenover elkaar. En jouw gedrag dient hierop aangepast te zijn. Zo dien je geen wrok in je hart te hebben. En dien je altijd... Van het goede uit te gaan als het gaat om jouw broeders en zusters. Als er iets is wat argwaan opwekt, waardoor je hun verdenkt van iets, ga dan toch altijd uit van het goede. Gun je broeders en je zusters dat. In het Arabisch noemen we dat gosnufwan. Uitgaan van het goede. Je weet niet wat erachter zit. Dus geef dat geen aanleiding om slecht te denken over jouw broeders of je zusters. Maar denk het goede. Daarnaast is het een recht van de moslims om veilig te zijn van jouw tong. Dat je dus niet kwaad spreekt over hun. En tot slot dien je je mede-moslims natuurlijk ook niet te pijnigen door ze te mishandelen of te slaan. Dat zijn de rechten onder meer die de moslims tegenover jou hebben. Een andere slechte eigenschap die velen van ons in ons hebben is boosheid. Mensen worden vaak snel boos. Maar het is de taak van de moslim om altijd, zolang hij leeft, zijn nafs op te voeden. Zijn ziel op te voeden. En een goed gedrag uiteindelijk te verkrijgen. En dan kwam hij zijn metgezel naar Mohammed sallallahu alayhi wa En hij vroeg aan, aan sallallahu alayhi wa Mohammed sallallahu alayhi wa Adviseer mij. Waarop de profeet sallallahu alayhi wasallam zei, wees niet boos. Daarop zei de metgezel, adviseer mij nogmaals waarop de profeet sallallahu wa sallam nogmaals zei, wees niet boos. En dit herhaalde zich nog een keer. En Mohammed sallallahu alaihi sallam zei wederom, wees niet boos. Dus woede is ten strengste afgeraden binnen de islam. Omdat woede jou ertoe brengt om dingen om je heen kapot te maken. Met je handen of met je tong. Om relaties kapot te maken met jouw tong. Als jij boos bent op jouw vrouw, hou je mond dan in bedwang. Want je kunt dingen gaan zeggen die wellicht uiteindelijk eindigen in een scheiding. En waar je achteraf spijt van hebt. En als je achteraf kijkt gaat het altijd om iets kleins. Het gaat altijd om iets kleins wat opgeblazen is. En groot is geworden waardoor de mensen dit soort beslissingen maken. Dus woede is daarvan altijd de oorsprong. En woede is daarom datgene wat wij moeten onderdrukken. En een advies van Mohammed salallahu wasalam, is dat wanneer jij boos bent, ga dan zitten. En als dat niet helpt, ga dan liggen. Ga liggen op de grond en kijk wat voor schade jij kan aanrichten. Lukt je niet meer. Dus zorg ervoor dat de woede niet de veroorzaker is van het verbreken van jouw band tussen jouw broeder of jouw zuster. En in de andere overlevering in Sahih Muslim zien we dat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd Goedheid is goed gedrag En slechtheid is datgene wat weerzin opwekt in jou En jij niet wilt dat anderen daarvan op de hoogte zijn En een dichter die zei ook, ook ooit Ik heb het proberen in het Nederlands te vertalen, maar in het Arabisch klinkt het mooier Maar hou je aandacht erbij Een dichter die zei ooit O bediende van het lichaam Jij dus Hoeveel moeite heb jij niet ondervonden door in dienst te staan van jouw lichaam? Met andere woorden, jouw lusten te volgen. Je hebt jezelf vermoeid door datgene te doen waarmee je slechts verlies oogt. Hoeveel gunsten, hoeveel winsten hebben wij gevonden onder zina, onder gokken, onder verslaving? Dat zijn allemaal zaken waar jouw lichaam jou naartoe roept. Maar achteraf zie je dat je alleen maar verlies hebt geleden. Hij gaat verder en zegt... Richt je voortaan op de ziel. En probeer deze te vervrijen. Probeer deze mooier te maken. Want waarlijk. Jij bent vanwege jouw ziel een mens. En niet vanwege jouw lichaam. Dus wij dienen niet onze lichamelijke lusten te volgen. Maar wij dienen altijd terug te keren naar onze ziel. En onze rust te vinden in onze ziel. En als wij die niet vinden. Keren wij terug naar het geloof. Het geloof dat ons leert. Rust te verkrijgen. Rust te verkrijgen in onze zielen. O Allah, leid ons en schenk ons een goed gedrag. En laat dit slecht zijn omwille van u. En behoed ons van het slechte gedrag. En laat ons hiervan afstand nemen slechts omwille van u. Het gedrag van de moslim, zoals ik zei, is onder te verdelen in vele categorieën... ...als je kijkt naar welke relaties hij heeft in zijn leven. En het eerste... De eerste relatie waar ik naar wil kijken in deze serie, want het gedrag is natuurlijk iets groots waarover gesproken wordt. Dus ik kan het niet in één lezing doen, maar ik zal het inshallah in drie lezingen doen. Het eerste waar we naar moeten kijken is ons gedrag tegenover onszelf. De moslim moet zijn best doen om zijn geloof veilig te stellen van shirk, van bidda, innovaties binnen het geloof en van de zonde... En ook moet de moslim zijn hart zuiveren van allerlei ziektes. Zoals RIA, het te kijken lopen met jouw daden van aanbidding. Zoals al-Hasad, afgunst tegenover anderen. Wrok tegenover anderen. En al-Baghdad, tegenover anderen. En de moslim dient om dit uiteindelijk voor elkaar te krijgen: de plaatsen van fitna te vermijden. Plaatsen waar verlokkingen zijn. En verboden zaken te vinden zijn. Die moet de moslim vermijden. De moslim heeft daar niks te zoeken. Echt niet. Het enige wat jij daarvan zult ondervinden. Als jij daar bent, is verlies. Wat heb jij met jouw baard en jouw kamis te zoeken in een discotheek? Het past niet. Je hoort daar ook niet. En als het goed is, zal er ook een stemmetje in jou zijn. Dat zegt: Jij hoort hier niet. Ga hier weg. En als je dat hoort, is het goed. Als je dat hoort, betekent het dat jij al enigszins wat goedheid in jouw ziel hebt. Jouw ziel, die jou van tijd tot tijd kan vermanen. En iemand die zich ertoe beweegt om die plaatsen van fitna te vermijden. En alleen te gaan naar zaken, naar plaatsen, die de tevredenheid van Allah, zoals deze plek hier, de bijeenkomsten van kennis of de moskeeën. Iemand die ervoor zorgt dat hij daar is die zal ervoor zorgen dat hij onder de hoede, onder de bescherming van Allah subhanahu wa ta'ala zal komen te staan. Allah subhanahu wa ta'ala zegt namelijk En degenen die omwille van ons streven, die zullen wij zeker leiding schenken op onze wegen. En waarlijk, Allah is met de weldoeners. De islam, zoals jullie weten, houdt onderwerping in onderwerping volledig onder de regels van Allah subhanahu wa ta'ala en onder deze onderwerping behoort als fundament het hebben van een goed gedrag maar deze onderwerping vergt ontzettend veel geduld van ons, niet alleen het goed gedrag het jezelf aanleren van een goed gedrag vergt veel geduld, maar alle vormen van onderwerping vergen veel geduld het volhouden van het vasten, vooral in deze lange dagen, het volhouden van het vijf keer per dag bidden. Het volhouden van het niet boos worden, het volhouden van allerlei andere verplichtingen en het volhouden van het hebben van een goed gedrag. Maar Allah subhanahu wa ta'ala houdt van degenen die geduldig zijn in het gehoorzamen in hem, zeggende wallahu yuhibbus sabirin. En Allah houdt van de geduldigen. Surat Ali Imran, vers 146 Daarnaast dient de moslim ook geduldig te zijn met het zich verre houden van de zondes. Want de zonden, die zullen elke dag naar jou toeroepen. Kom, luister naar muziek. Kom, neem een trekje van een sigaret. Kom, we kijken die en die film. Kom, we verspillen onze tijd met dit en dit. Maar een moslim die zichzelf opvoedt. Die neemt afstand van deze gedachten en influisteringen En die zorgt ervoor dat hij altijd met het goede bezig is. En hij hoopt erop en hij rekent erop dat Allah subhanahu wa ta'ala hem daarbij helpt. En een goed middel om geduld op te bouwen is door kennis op te doen over de biografie van de profeten. De biografie van de vrome voorgangers. Zij die vele grote vitten. ...vele grote beproevingen hebben moeten doorstaan in hun leven... ...en dit met geduld hebben gedragen. Als wij die verhalen kennen... ...en wij dat projecteren op ons leven... ...dan vallen de fitten die wij in ons leven meemaken eigenlijk in het niet. Stelt eigenlijk niks voor wat wij meemaken. De nest die ons wat invluisert, doet dit of dat. Maar als we kijken naar metgezellen... ...die zware stenen op zich hebben gekregen... ...zweepslagen hebben gekregen... Enkel en alleen om te zeggen dat zij niet meer in de islam geloven. Metgezellen die hun ouders voor hun neus hebben vermoord zien worden. Dat zijn fitna's waar wij echt niet tegen op kunnen boksen. En toch is het die metgezellen gelukt om zich vast te klampen aan de islam. En dat zijn zaken die ons geduld geven. Die ons geduld geven in onze beproevingen. Een ander voorbeeld om geduld op te brengen is het lezen van de Koran. En de profeet sallallahu alayhi wa heeft ook gezegd om een ander voordeel van het lezen van de Koran te benadrukken. Lees de Koran want waarlijk hij zal voorspraak verrichten voor de zijnen op de dag der opstanding. Dus degene die de Koran veelvuldig lezen. De Koran zal in een gedaante tevoorschijn komen op jou in Qiyamah en voorspraak voor jou doen. Bij Allah subhanahu wa ta'ala. En zeg tegen Allah subhanahu wa ta'ala. Begenadig hem. Want Hij heeft zijn dagen gevuld met het reciteren van mij. Hij heeft zijn nachten gevuld met het reciteren van mij. Dus wees genadig met Hem. Hij zal het voor jou opnemen op jouw op material. En niet te vergeten natuurlijk is het verrichten van du'a richting Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is degene die jou die dingen schenkt. Het komt niet van jezelf. Het komt van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar zolang jij je ertoe aanzet om dat te doen, zal Allah geen reden hebben om jou dat niet te geven. Behalve een reden natuurlijk waarvan wij niet weten wat de wijsheid daarvan achter is. Maar zoals ik eerder zei, Allah verandert de toestand van een volk niet totdat zij zelf daartoe het initiatief nemen. Dus, zolang wij ons daarop begeven en om onszelf op te voeden, goed gedrag te vertonen, zullen wij geholpen worden bijiznillah. En Allah gebiedt zijn dienaren het volgende. Waqala rabbukum astajib lakum. En jullie Heer zei, roept mij aan en ik zal jullie verhoren. En dit is een belofte van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah verbreekt zijn beloftes niet. En dat weten we. En om jezelf ook goed gedrag aan te leren is het belangrijk dat jij uitkiest wie jouw vrienden zijn. Een goede vriendenkring is van groot belang op jouw gedrag want de vrienden om jou heen maken jou of de vrienden om jou heen breken jou jij zult gevormd worden naar degene die om jou heen staan dus onderschat het niet kies vrienden die Allah vrezen kies vrienden die het gebed verrichten vijf keer per dag kies vrienden die naar de goede plaatsen gaan zoals de moskeeën en zittingen van kennis en zoek vrienden die hun religieuze verplichtingen nakomen. En daarnaast ben je natuurlijk gewezen op je eigen verantwoordelijkheid. Om jou het goede gedrag zelf aan te leren. En je niet te begeven in de zondes. En weet dat zodra jou het goede overkomt. Dat dit van Allah afkomstig is. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Wa alaykum wa rahmatuhu. shaytana illa qalila. En als het niet vanwege de gunst van Allah was en zijn genade tegenover jullie, dan zouden jullie de Satan volgen op weinig na. En een moslim dient dus de influisteringen die hem ingesproken worden en de verlokkingen die hem naar de zonde toelokken te negeren. En iets dat daarbij helpt, beste broers en zusters, is iets heel belangrijks, namelijk het gedenken van de dood. Weet dat jouw verblijf hier in het dunja, hier in het wereldse, slechts tijdelijk is. Dus wat voor zin heeft het om die tijdelijke genietingen achterna te gaan waar jij slechts jezelf mee hebt? Waar jij slechts jezelf mee benadeelt? En als je kijkt naar degenen die ons voorgegaan zijn, anderen die al in hun graven liggen, die hun leven gehad hebben, is dat geen les voor ons? De dood wordt niet voor niks de vernietiger der geneugden genoemd. De, de vernietiger van de genietingen. Als wij dood zijn valt er niks meer te genieten in het leven. Dit leven is slechts berust op datgene wat wij lichamelijk voelen. En die genietingen en die verlokkingen die hebben alle invloed op onze lichamen. En als wij in het Barzach zijn, in het dodenrijk zijn... Dan zijn de bestraffingen en de genietingen al daar van toepassing op de ziel. En daar gaat het om. En uiteindelijk, als wij in Al-Agra zijn en in de hel of in het paradijs belanden, dan zijn de genietingen en of de bestraffingen daar van toepassing op zowel het lichaam als de ziel. Dus weet dat wij hier in het wereldse leven te maken hebben met zaken die eigenlijk van niets van betekenis zijn. Dus overschat het niet. En weet dat het succesvol opvoeden van de nafs een gunst is van Allah subhanahu wa ta'ala. En we hebben gezien dat de mens slechte eigenschappen heeft. En dit kunnen wij ook zien in een overlevering. Waarin de profeet sallallahu alayhi wa ons leert om toevlucht te zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala. Tegen het slechte in onze nafs. Zeggende: wika min shururi anfusina. En wij zoeken onze toevlucht bij u. Tegen het slechte in onze zielen. Al dus neemt de moslim afstand van het slechte in zijn ziel. En de ziel zal niet succesvol zijn behalve door de aanbiddingen richting jouw Heer. En jouw inspanning om jouw Heer te gehoorzamen. Jouw ziel heeft het nodig om blijdschap te krijgen. Om gevuld te worden met blijdschap door middel van Koran en Iman. Aan de andere kant zal jouw ziel pijn lijden vanwege de zonde en de overtredingen die jij verricht. En de ziel verblijft wanneer zij de vergevensgezinde gehoorzaamt. De ziel zal tot rust komen wanneer het lichaam de sujud verricht en aan de enige ware God de aanbiddingen verricht. En wanneer de smeekbeden ook alleen tot hem verricht worden. De ziel is behoeftig aan Allah subhanahu wa ta'ala in al haar rijen en zijden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, Ya antumul illallah, wallahu wal ghaniyul hamid. O mensen, jullie zijn het die Allah nodig hebben. Maar Allah, hij is de behoefteloze, de geprezenen. Het opvoeden van de ziel, beste broeders en zusters, vergt heel veel tijd en heel veel geduld. En Mohammed sallallahu alayhi wasallam heeft ons moed ingesproken, zeggende. Wie geduldig is, Allah zal geduldig met hem zijn. De islam leert ons hoe wij onze ziel moeten opvoeden. Dus zorg dat je dit leert. En gedenk dagelijks. Dat deze wereldse leven slechts tijdelijk is. En dat het hier namaals voor eeuwig is. Zo blijf je bewust van jouw doel en jouw streven.